Goedenavond. ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Een groep festivalorganisatoren stapt naar de rechter. Vanmiddag maakt het kabinet bekend dat meerdaagse festivals met overnachtingen deze zomer niet doorgaan. Maar hoe zit het met festivals zonder overnachting? Een groep festivalorganisatoren wil daar duidelijkheid over krijgen. Want ze vinden het veel te lang duren om nog tot 13 augustus te wachten. Evenementen die dus 14 augustus plaatsvinden en dan vaak om een uur of 11 open te gaan. Die kunnen niet wachten tot een besluit. Of ze door mogen gaan en onder welke voorwaarden pas op de dag ervoor in de avond. En dus stappen ze naar de rechter. De festivalorganisatoren denken dat de boel ook gewoon veilig te organiseren is. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen zal tot zeker volgende week stijgen voordat het stabiliseert. Dat zei premier Rutte na een corona-overleg in Den Haag. Dan is de verwachting dat het ook in de ziekenhuizen een niveau moet bereiken waarop het niet verder stijgt. En het lijkt op dit moment in de ziekenhuizen hard werken. ...maar wel beheersbaar te blijven. Dezelfde trend was eerder al te zien bij de besmettingscijfers. Alsmeer krijgt een Peter R. de Vries straat. De misdaadverslaggever werd begin deze maand neergeschoten... ...en overleed een week later in het ziekenhuis. Alsmeer is de geboorteplaats van Peter R. de Vries... En een enorme puinhoop in Hoofddorp. Dit weekend was daar een illegaal feestje in een natuurgebied. Maar de feestgangers hebben blijkbaar hun eigen zooi niet netjes opgeruimd. Deze wandelaar wist niet wat ze zag de volgende ochtend. Het begon dat op het pad allemaal toiletpapier en poep lag. En toen kwam ik hier en toen zag ik dat lint hangen. En, en allemaal flessen, bekers. Er lagen nog, nog eens zoveel ballonnen op de grond. En, nou ja, het was gewoon één grote bende. Ondertussen zijn buurtbewoners zelf maar begonnen met een grote schoonmaak. De gemeente vindt het ook onacceptabel en zegt dat er wordt uitgezocht wie erachter zit. Ook zal er de komende tijd meer toezicht zijn in het natuurgebied. Het weer, komende uren trekken er buien over, mogelijk met onweer. Vannacht is het droog, morgen begint zonnig, maar in de middag opnieuw kans op regen. Het wordt ietsje koeler, 21 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is het langzaam rijden op de A1 Amsterdam-Amersfoort... tussen Naarden en Knopend MS 4 kilometer, 20 minuten vertraging. Dat komt door de aanrijding de linkerrijsschok is dicht. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar door de werkzaamheden... tussen Knopend Bad Overdorp en Knopend Rotterpolderplein 10 minuten op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid.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 26 augustus, als alles goed gaat, krijgen we Kai. Dus dat uh, is dan een beetje het spoorboekje wat uh, de komende tijd uh, betreft. Bits er geen delta varianten uh, route in het eten gaan gooien. Nou, uh, de heren Martijn uh, Luiten en Marcus van Dam... kunnen weer oprichten zaken uh, wat anders gaan doen. En dit is de jarige van vandaag. En dat is Soderaid. Oftewel, Sus de Groot... Nummer van jaren terug alweer, ik denk een jaar of vijf, zes geleden. Eén van de nummers die veel geraakt is in Nederland, The whale. <middels> may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 John Doe's Revenge. Eh, we hebben toen een halve deur... nou, wat zeg ik, een hele deur... uit de, de voormalige studio van uh, ZFM uh, verbouwd... Uh, om het mogelijk te maken dat er een drummer uh, kwijt. Want nou, die voormalige studio stond trouwens op het Gasthuisplein in Zandvoort. En dat uh, bleek dan met veel passende meten bleek dat allemaal te kunnen. En uh, dat uh, maakten we eigenlijk met dat deurtje uh, een, een nisje. Het nis uh, bij de voordeur. Dus er moest ook helemaal niemand binnenkomen... want anders zou Sus plat gelopen worden. Nou, dat is uiteindelijk ook niet gebeurd. Maar uh, dat was... Uh,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 aan corona. Ja. En, uh, en uh, ik, ik heb je meteen geappt van goh, wat gaan we doen? En uh, in mijn achterhoofd had ik al zoiets van ja, dat kan hem eigenlijk niet worden. En toen heb jij je meteen ook duidelijkheid uh, geschapen door te zeggen van geschept, denk ik, hoe zeg ja. Te zeggen van nee, joh, dat doen we, dat doen we de andere keer. Ja, dat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 ze dus zijn een uh, grote speler in de opioid crisis. en uh, ja, dat, dat dan zakt mijn broek wel af hoor. Ja. Dan denk ik van jongens, jongens, jongens, jongens, jongens. Ja, het kijk uh, dat. het moet geloven? Ja, nou ja, goed. Ik weet het ook niet, maar het, wat het, maar ik heb wel het idee dat er soms ook wel een beetje wat gekke dingen in de in de wereld gebeuren, maar dat heeft zulke ja verstrekkende gevolgen, zeker voor mensen zoals jij in.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 Maar ik, ik, ik ben wel iemand, ik, ik geloof wel dat het virus echt bestaat. Ik geloof ook dat we daar vaccins tegen moeten ontwikkelen. Mm -hmm. Maar ik geloof ook dat de mensen, dat het bedrijf die die vaccins maken, dat daar ook, uh, ook organisaties bij zitten die ook criminele dingen hebben gedaan. En ja. ze daar ook niet voor, moeten, niet voor moeten betalen. Dat is gewoon in het nieuws. Ja. Uh...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 Ja, klopt! Hij is een heel label opgericht en alles, ja, ja. <laughs> ja, want die komt, die komt straks ook nog uh, in, dit, uh, in dit gedeelte van het programma nog voorbij. Dus, uh, dus ja, uh, uh, wat dat er gaat... Uh, uh, ik, ik heb een beetje het idee dat jullie uh, toch weer uh, flink actief zijn uit dat, uh, dat circuit, dus... Uh... Ja, zeker. Ja. We zijn heel, heel actief en uh, uh, we, we proberen... Uh, heeft ook meegedaan aan mijn, uh, mijn CD-presentatie. Ja.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 daar hebben we het uh, uitgevoerd. Ja. Is dat nou anders? Uh, is, is die mentaliteit toch anders? Uh, Den Haag ten opzichte van Amsterdam? Want je, ja, je, uh, je kan een beetje gaan vergelijken. Je, je vorige keer zei al dat je in Soetermeer woonde. Ja, het is absoluut anders. Ja. Dat is, uh, Ik denk, ik, ik zei ook tegen mijn. Tegen mijn, uh, tegen mijn uh, vrienden en muzikanten en zo van ja.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 Ja, in Amsterdam is het allemaal meteen, moet het meteen zoveel voorstellen, waardoor je ook minder uh, de kans krijgt om, om, uh, om te experimenteren, snap je? Ja, nee, ik, ik, ik, ik begrijp dat, het, uh, dat er twee verschillende benaderingswijzen zijn. Zullen we hem nog even draaien, dat uh, nummer van, uh, wat ik al wekenlang uh, speel, Volgen jullie er aan? Dan uh, doen we er tenminste nog iets aan, toch? Ja, dankjewel, dankjewel. Uh, ik wil sowieso, Jaap, ik wil je bedanken voor alle, alle goede dingen die je doet voor de uh, scene, weet je. Dat, ja. Ik bedank je er altijd voor, maar, maar ja, ik vind het echt zo tof wat je doet. Oké, okay, dank. Ja. Dank. Nou, er komt ie, raw Halfheid met uh, Follow You Down. you Unfold myself so easily. I never show my heart so quickly, but I want to lay so the mysteries reveal me. ...toch even goed doet... ...is uh, dat... ...Lasset al op Instagram uh, aangekondigd heeft... Uh, ...dat ze straks om half tien... ...telefonisch hier in de uitzending uh, gaat komen. Dit was een van de, de eerste singles... ...die ze uitbracht... Uh,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 And then you call him by his name This won't last another sunny day This won't last another sunny day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 ja, min of meer van de jazzstroming. stroming. Lilith Merlo, ze is weer terug. Uh, Lieselot, want uh, ja, ze is hier ooit uh, geweest. En een van de nummers die ze uh, afgelopen week heeft uitgebracht. Of beter gezegd, dit is het enige nummer wat ze heeft uitgebracht. When we were first met. En uh, die hoor je nu? It's just that I'm also crazy scared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 Uh, zal ook niet lang meer op zich laten wachten. Tensei Delta er weer een, uh, een flinke warboel van maakt. Lilith Merlo hoorde je daarvoor met uh, When We First Met, want het, uh, dat coronavirus, daar word ik toch ook helemaal een stapel gehoor van. Goed, uh, hier is Precursor met Human. Free, touch, find, stay, do Kiss, make, speak, you Trust, feel, love, be No need, you're free Touch, find, stay, do Kiss, make, speak, you feel, love, be, no, move, young, free, touch, fight, stay, do, kiss, make, speak, you.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 To me, did you take the right pill? I still wondered about it when I followed her bunny tail.